Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Ho, ho. Mark Hokke met het NOS Journaal. In Koelvoorde is een restaurant deels ingestort na een explosie vanmiddag. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is er een gewonde uit het pand gehaald. Ligt er zeker één iemand onder het puin. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. In het pand zat een geel roem.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 nummer komt binnen op plek 9 in de ranglijst die eind deze maand wordt uitgezonden. Rollercoaster van Danny Vera komt nog hoger binnen in de lijst op plek 4. En dat, daarmee is het volgens de NPO ook de hoogste nieuwkomer ooit. Op nummer 1 staat voor de 17e keer Bohemian Rhapsody van Queen. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend droog. De temperatuur daalt naar 6 graden. Morgen in de ochtend regent het. Smiddags wordt het droger. Bij veel wind wordt het dan ook ongeveer 10 graden. Net als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de. Koebel? Het antwoord is. 5 keer.